Zandvoort. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, Op TV radio en internet. ZFM. Met nu. Zondag in Kennemerland. Ja, en dan had ik met Rob Harms iets afgesproken. En dat gaan we natuurlijk ook doen. Stien, ik zit eens goed naar je te kijken. Een prachtig live, het is dit. Te Slechts één ding zou ik anders willen zien Het maakt je een stuk jonger bovendien Ik wil de gade gadegano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 Mijn dekbed moet ermee gevuld. Miesem, een kale kale kano. Ja, dus ga!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 those things to go her way. And it's only late at night she speaks. And I don't like to talk when I'm tired. You see, she's loud and noisy. Oh, I can't sleep. So I decided to ignore any suggestions and ideas of my heart. My heart can't stop the beat. The beat is ...van Felicia Bloemendaal. Het uh, treft uh, vandaag, want uh, Bloemendaal speelt thuis aan de Bergweg tegen Zwanenburg. En bij die wedstrijd zit uh, Tjerk de Blauw. Goedemiddag. Goedemiddag natuurlijk, hier die wedstrijd tussen, en, uh, oh, tussen Bloemendaal en uh, Zwanenburg. En waar die wedstrijd een uh, kleine uh, 10 minuten aan de gang is hier. En dat betekent dat we op dit moment naar een aardigste wedstrijd zitten te kijken. Het moet, het moet nog een beetje begin, begin komen natuurlijk. Maar er zijn nog goede acties van, uh, van, uh, van beide Vroeger. Dat kunnen we dan duidelijk stellen. Bovenaal probeert vroeg uh, druk te zetten in de wedstrijd op de tegenstander. Komt er ook veel vroeger in, uh, in balbezit. Komt die bal op de rechterkant. Die probeert dan wel weer, weer te snel te bereiken. Maar dat lukt, denk ik. En dat betekent dat die bal over de achtermijn heen gaat. Bovenaal, wat vorige week uh, niet was, was dus op trainingskamp in Spanje. Ja, omdat uh, Beverwijk niet wilde meewerken vorige week om die wedstrijd uit te stemmen, Om die wedstrijd te vervroegen moest, die, uh, ja, moest, uh, moest uh, Bovenaal een ander team erheen uh, sturen. Want uh, ja Beverwijk per se voetballen, ondanks dat we nog een trainer gebeld hadden van Bevenwijk. Die weigende we alle medewerking. En ja, toen hebben we dus besloten om dus zes spelers die hier dus nog waren... ...met met spelers van de A en twee jongens van de derde... ...om die de wedstrijd laten spelen daar in Bevenwijk. En die hebben het zeer goed gedaan. En daarom, kwam die, daarom is de wedstrijd dus op 0-0 uh, ongeheinde. Terwijl de hoornamelijk de beste kans had toen om nog te winnen zelfs die wedstrijd. En dat is natuurlijk een chapeau voor de jongens die daar gestaan hebben. Maar dat betekent niet dat er is de andere kansen. Een andere wedstrijd is Zwanenburg staan natuurlijk boven, boven Bloemendaal. En dat betekent dat Bloemendaal vandaag uh, moet winnen om dus, uh, ja, bij te blijven en om dichterbij te krijgen. Want Bloemendaal staat zes punten achter ons aan de Burg. Dus alle belangen staan hier op die wedstrijd. En dat betekent dat Bas Welsen nu die bal kan oppakken en hem in het uh, spel kan gaan, uh, gaan brengen. Bloemendaal wat ineens hetzelfde team heeft staan als de laatste weken. Of eigenlijk van voor de winterstop. En dat betekent dat dus, uh, ja, uh, de, de, de, de alles eigenlijk uh, moet kunnen. En uh, dan komt die bal terug aan Sebastian Thomas. wel ze pakt die bal op. Gooit hem dan naar het midden. Dan moet die erin klimmen. Waar hij komt er ook in, heeft de ballen zijn voeten. Plaats dan een keer die van Paal die kan er echt niet bij. Het is de laatste man van, van, van Zwanenburg, die die bal kan weghalen. En dat betekent dat die bal nu over de zijlijn heen gaat. En dat is dus nu uh, uh, Zwanenburg, die ingang er gaan Dan Komt hij meteen op de spits toe. Dit is Sebastian Thomas, die erbij staat. De nummer 9 heeft de ballen zijn voeten. Gaat kijken we in te doen. Plaatsen dan naar de nummer 10, dat is uh, René van Maren. Maren plaatsen, plaatsen in het midden, dan is het daar Piet Beren, die er goed tussen komt. En die bal uh, dus weghaalt.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 Uh, al jaren in het eerste staat van, van, van, van, van, uh, van Rubenaal. Maar die toch een goede concurrentie op dit moment heeft. Van een aantal vaste keepers dacht. Komt die bal van Basti Hoog en lang richting de spitsen. Komt die bal dan bij Terras. Terms laat hem vallen voor Ozan. Ozan pakt hem in één keer door en weer. Hele goede bal van Tim weer aan de rechterkant. Voor hetzelfde. Helemaal aan Wouter zelf. Kan Wouter zelf erbij komen. Ja, hij houdt hem binnen. Hij houdt hem binnen, maar de grens heeft zegt dat het eruit is, maar het was wel een hele goede bal, dat moet ik zeggen, van Tim Beren, die in één keer zag dat, uh, dat Pauw snel zijn dus, langs die rechterkant alle vrijheid had. En uh, ja, helaas, dus, de volgende grensdegger was hieruit, maar ik zit langs de lijn en ik zag gewoon dat het binnen was, maar ja, daar kan je niks aan doen. Dat betekent we er in, van met de linkerkant het veld komt die bal aan. Die is toch een dier die ertussen komt, Ozan. Ozan kan het niet behouden, dat betekent Zwaanburg, maar betekent dat overnemen. Dan moet Bart de Duin ertussen komen. Nee, die laten we dan lopen. En dan kan er nu wel uh, aankomen. Bart de die heeft de bal eens moeten plaatsen Plaats aan de linkerkant het veld probeert naar aan te bereiken, dat moet niet. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben, een kleine 13 minuten, met het stand natuurlijk 0 tegen 0. <laughs>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 to throw the stone, where to throw, where to throw the stone.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 Namelijk Bucco en Pautela. En nu hebben ze net een valse start achter de rug. En die gaat om de tweede 500 meter.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 En dan moeten we dus eventjes weer naar de voetbalwedstrijd tussen Bloemendaal en Zwanenburg gaan. Want er is waarschijnlijk gescoord. Dat klopt helemaal. Het is 1-0 geworden in die wedstrijd hier. Het is scoren die scoorde in de, de 28e minuut. Het was een prachtige aanval van Bloemendaal. Het was Ozan die die bal afpikte. Die plaatste hem op naar Beidy. Of naar het John. die kaapte hem naar Beidy. En Beidy kraapte hem één keer op. Uh, op Terras. Dat leek wel echt Barcelona voetbal, wat hier gespeeld werd. Dat kunnen we wel duidelijk stellen. En het was natuurlijk een krachtig afmaken van, van, van, van, van, van Terras. Die schoot hem stijf in hoek. En zodoende staat het hier 1 tegen 0.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 Show me the bright light.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 Het stand is nog steeds 1-0. Maar het zal ook wel 2-0 kunnen zijn. Bloemenau is zeer gedreven op het voetballen. Dat kunnen we duidelijk zeggen. Bloemenau heeft dus ook echt in handen van deze pot. En uh, Zwanenburg heeft nog geen uh, kans uh, gehad. Op het doel bij Bas van Velzen. En Zwanenburg, uh, ja, die loopt gewoon achter de bal aan. Komt eraan van Broemenaal, de Rechterkant verteld. Het, het is Ozan die de bal heeft. Gaat weer in het strafgebied. Scheffer er toch nog voor. En dan wordt van die bal er toch niet helemaal erachter. Het scheidsrechter constateert dat die bal over de achterlijn gegaan is. En dat betekent uh, dat uh, dus uh, uh, de bal over de achterlijn gegaan is. En dat betekent dat dus de bal in balbezit uh, kan gekomen. Bloemenau wat zeer gedreven speelt. Dat is eigenlijk al zeer gedreven op de man. Ja, dus puur op de bal. Meteen pressing speelt. En daar heeft Zwanenburg gewoon duidelijk moeite mee. Dat kun je gewoon duidelijk zien in het spel. Ik hoef me weer om die, die de bal overpakt. Het is Ozam die de bal heeft. Maar een water snel, water snel. Rechtskant van het veld, Gaan we schijnen even maken. Baten we dan tegen de tegenstander aan. Tegen de nummer 5 van uh, Zwanenburg. En dat betekent rood voor de goud van, uh, van Zwanenburg. Een ingooi voor uh, Boenlauw. Het is uh, Sebastian die gooit hem naar Beren. Beren heeft de bal in zijn voeten. Haalt hem nog steeds in zijn voeten. Maar maakt de bal kwijt. Komt er weer bij. Haalt hem weer terug. Beren. En Beren, die, die wordt dan getrokken door uh, de nummer achter. Dat is Jordi Vierbergen uh, van, uh, van Zwanenburg. En dat betekent wederom een vrije trap voor, uh, voor Boemendaal. En dan zal het uh, ongetwijfeld Gijsjan Voelgeest zijn die die vrije trappen gaan nemen. Want die heeft een hele goede trap in zijn benen. En die kan ze goed neerleggen. Dus op de plekken die die hebben wel. Gijsjan uh, legt die bal uh, precies klaar. Schijt dus er dus echt, uh, kom maar met die bal. En dan kunnen uh, het van bij de wijk. En dan, uh, en dan uh, is, is toch Gijs uh, die die uh, trap gaat nemen. Gijsjan gaat kijken in een minuut. ze een keer richting naar spel. Maar dan kan je niet de gekopt worden. En is bloemen van Zwanenburg Achteraan kan rollen, achter de bal. En is daar Joost of kun je goed tussenkomt Is het Tim Beren? Tim Beren kan hem niet houden, betekent dat Zwanenburg aan balbezit komt. Via de rechterzijde van het veld komt die bal dan. En dan gaat de nummer 7. En nou moet je oppassen, momentaal Want nou is het 1 of twee tegen elkaar. En het is daar. Oh, en die bal gaat via de nummer 7, Martin Hemelaar. Gaat die bal net over de lat bij ze Dat was de eerste reële kans voor, uh, voor Zwanenburg. Omdat je het middenveld de bal verliezen uh, leidt. Ja, en dan is het, uh, is het uh, uit de positie. En ja, dan is het levensgevaarlijk. Daar moet je op letten, natuurlijk. Want we anders of, uh, Zwanenburg is wel een ploeg wat uh, ja, een goed kan scoren. Dat doen ze de hele competitie al. Maar dat betekent dat het hier vlak voor de van nog steeds 1 tegen 0 staat. Down. This must be the way it ought to be At least in that way, well, you get your money worth. And if you got something left to say, you better say it quick, cause I'll be on my way to a place all the way across the bay.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 Ik so me There is geen voor Dat is wat mijn me Convince me, don't say I'm your enemy. Instead of blaming me voor het lots of mensen so Dus just defend je en I don't care. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 Studenten hadden op sociaal netwerk site Facebook opgeroepen tot het protest. Ruim 20.000 mensen hadden op Facebook laten weten dat ze naar Brussel zouden gaan om te demonstreren. Hoeveel het er precies zijn geworden is nog onduidelijk. De Egyptische regering zegt dat een radicale Palestijnse groepering de aanslag heeft gepleegd op een koptische kerk in Egypte. Bij die zelfmoordaanslag op nieuwjaarsdag in Alexandrië kwamen 23 koptische christenen om het leven. Het spoor leidt volgens de Egyptische regering naar een groepering in de Gazastrook die banden heeft met Al-Qaeda